Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij is van God de Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest, Amen. Laat ons zingen van de Salom 42, en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. en Gert der Jaakkoon komen, scheelt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel doorst naar den Heer, God is levens, ach wanneer, zal ik naderen voor die ogen, en uw huis in naam verhogen. Psalm 42, 40, het eerste, het tweede en het derde vers. Het lezen van het heilige schriftje zal opgetekend vinden in Psalm 34. U is genoemd voor Psalm 34. In Psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal den Heere loven ten alle tijd. Zijn lof zal gedurendelijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Ik heb de Heere gezacht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellende geriep en de Heer hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legt zich rondom degenen die hem vrezen, en hem uit, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees den Heere, gij zijne heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die den Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij en ik zal u des heren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede en zoek de vrede. En ja, die na, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heren hoort en hij hen uit al hun benauwdheden. De Heer is de gebroken van harten, en Hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoedend des rechtvaardigen, maar uit allen die redden, de Heer. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden. En die de rechtvaardige harten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlos de ziel zijn knechten en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden tot zover. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach, Heere, het geest die nog begaat. Dat we nog samen mogen komen in deze midden van deze sabbat, Onder uw woord en eeuwige tijd. En die Heere, wij hebben het. Mogen horen van die woord Hoe dat de David gegeven was Om uit deze ellendige Hij mocht roepen naar de Heer Of zou dat nog ons zijn verheer En al is het dan donker En al is het dan een donkere tijd En een bange tijd wat zou het toch een voorrecht wezen, af we nog met de nood bij Sion's koning nog eens komen mochten. Och heer, het is allemaal en het spoon en alles persoonlijk van om de kant, af ons en iedereen, zodat wij hier zijn, zullen aanzien. O, oh, dan zal het moeten wezen dat jullie wat goddelijker rechtvaardige storm over ons zal eindigen, en wat zal het dan toch verschrikkelijk zijn, maar ons als onreinige nog aanschouw in uw liefde als volgens uw gerechtigheid tot heerlijk in van uw heilig en goddelijke deugd. O, heren, mocht het en vond het nog eens weten, dat ook in deze ogenblik, waar dat er nog eens samen mocht afkomt. Heere, dat u dat, dat geest der dat gebeden nog eens eisen mocht zetten, En dat er wij nog vergeven mochten worden, om in waarlijk in de nood is nog eens naar God mocht streven. Heere, geef nog o, oh, dat grote genade, om nog eens iets te mogen nodig hebben in ons leven. Voor het tijdelijke voet. Maar boven alles. Al oh, voor dat genade. Dat zo nodig is. Zal het wel zijn. In het leven. En in het sterven. En ach Heer. Als het die nog eens behagen moet. Dat we nog eens een stapje verder. geleid moeten worden. Dat het niet alleen. Over vrije genade moet gaan. Hoe dierbaar dat het is. Maar dat we nog geleid mogen worden. Oh, om, om nog iets te mogen hebben te doen. Met een eer van iedereen. Oh, dat zelf onze zaligheid nog iets erbij mocht vallen. Oh, dat we daar nog geleid mogen worden. Oh, dat even naam de eer zal ontvangen. Oh, dan zou het zo meevallen. Of we daardoor vrije genade gebracht mogen worden. O, dat we ons, dat we nog gegeven mogen worden om onze eigen te verliezen. En ook onze, onze eigen gezinnen, gemeenten en alles erbij. Want hij heeft ons geschapen als de prontje wil van uw schepping. Voor dat ene doel van de verheerlijking van uw naam. O, heren, mocht er we nog eens Dat er licht nog in de dijsten nog nacht. Mocht zijn. schijnen bij het eerste. O, dat zou zo'n goddelijke wonder weten. Maar ook, het zou ook evenwel zo'n grote wonder weten. Als we het nog eens bij vernieuwd. Mocht plaatsnemen. oh O, dat we nog eens weer daartoe gebracht mogen worden. Dat we het zonder iets niet meer doen van. Want we we weten ook hier hoe dat hij was, O, hoe zal we zijn. O, hoe vol van de bedoeling van dat grote gode is Onder de schijn van God die ach hier heeft nog. Dat we nog eens een oprechtigheid nog eens aan onze borst is nog te slaan. En dat we het met de job nog eens mochten O, oh, dat we nog eens een wolf van onze eisen nog eens mochten krijgen. O, oh, het zou nooit in de nimmer van de akker van onze hart toe. Mijn Heer, hij kan het nog geven. O, oh, mochten we het nog eens van die beden. O, oh, geef dat grote genaam, dat we nog eens bedelaars gegeven mochten worden aan de troon van vrije genaam. O dat we nog eens die aan opriepen roepen in de noot. Hier, oud dat we het van uw woord gevoor Hoe dat David dat was. Oh, Heer het nog nog alsjeblieft. O dat lief, dat ware lief, dat oprechte liefde, dat uitgaat gaat naar die. En dat uitgaat gaat naar onze medemens op een reis naar de eeuwigheid. Heren, mocht je volk nog meer zegen met lief, met oprechtigheid, want gij leert je volk oprechtheid En heeft hier al oh, die grote genade van ogen, waar dat wij zo in en van onszelf zo vijandig van zijn. Want in dat echt en ware ogen, dan moet ik dat troon verliezen er de dijvel ons heeft toegesproken in onze diepe aan. dan zou het als God zijn. O Heere, mocht het nog eens? dat we nog als een zoon er mogen worden voor iets, en dat we nog verlegen mogen worden, om al een zoon daar nog, nog eens bij iets te mogen komen. O, oh, wat zou het dan ook in deze midden en het in de plaats zijn. O, oh, gebreid dan die woord door de macht van uw geest. Door de vrucht van die den Heer Jezus Christus. Door de eeuw van de liefde des vader. Dat het woord nog eens veel vruchten is waard, Tot ere van uw naam. O, oh, dat er nog eens blijft. Dat mocht zijn onder de engel in de hemel, maar ook onder uw kerk hier op aarde. O, oh, dat is nog eens verblijft mocht worden door u bedaan. Want heren, wat door u gedaan wordt, dat zou wel gedaan worden. O, oh, wij kunnen aan niets anders dan alles verknoeien en bederven. Hoe dat wij dat in onze bond maar ook al de dagen van ons leven en nog niet. Want in van onszelf, we hebben het geen enig iets beter gedaan. Want het blijft met ons dat het onrein is. Onrijnig. Maar Heer heeft nog lichten. En heeft nog genade om nog eens bij aan uw lieve voeten te mogen komen. Het denkt de meenigvulde genoten van de gemeente. Heren geweten rauw dragen. Of mochten ze nog ondersteunen, En dat hij ze nog dragen mocht. In deze zware dag. Ook in de dag van morgen dat je liefde trinken. Over nog even aan de aan de groeven van de armen, heren mogen er nog bij staan. Ouders en grootouders en oude familie en ons oude man. Ook de familie die ook gisteren de lieve man en vader en zoon begraven heeft, heren. Die zit er ook onder ons, wiens harten die ween, bewegen de droefheid en raad. En we denken iedereen, hier, want we weten hoeveel dat er rond is. Die de laatste leven plaatsen in de leven heeft. En ook bij vernieuwing dat de wonden weer overgedaan worden. Heren, mocht hij nog eens sterren. En dat het meer en meer ons bij me schouder mocht brengen. Oh, dat we nog eens samen in de nood voor hem op Named het voor ons op hier. Het dank hier als dat we het gehoord heeft net voor de scherp. Dat de oude man in het ziekerheid zo erend is. Aan de rand van de eeuwenheid. Als ze daar staan en zitten in het ziekenhuis. Heren, nog er nog ietsjes opgaan. O, oh, dat is er nog gegeven wordt. Om nog eens naar het ziel, op te spreken. En heren, gedenk, al de zwakken en zieken. Weet u, weet u naar het leven. Hij weet je, waar dat ze wonen hier. Zoek ze nog eens op, ook die jonge dochter. Verblijf ze nog hier. En ook die jonge kind in het ziekenhuis hier. Hij weet te dus zo van de nacht. Ah, oh, mocht de wezen van Druk nog een heilig woord. En ook die jonge, jonge moeder in het ziekenhuis hier. Ah, oh, geef dat ze daar ook nog eens in deze midden. Is naar God mocht te En dat hij ze nog eens bezoekt dat hij haar nog eens bezoeken moet, heren verdenkt dan en iedereen van ons, het enge kerk over het lengte en brede aarde. Al mocht we nog even hier, dat in deze bang en droevig tijd, waar dat het is voor ons en onze kinderen het lot om in te leven. O, oh, dat je nog eens je vleegel en nog eens ijs mocht brengen. En dat, dat er nog eens vele door je getrokken mocht worden. Heer, het doet het nog om uw naam Dat je naam nog het Heer kroon mocht Het denkt aan andere noden, hier ook uitwend. De droogte en het schitter. Mocht je niet doorgaan met uw oordeel. Maar Heere, geef nog, o oh, dat we nog onder de oordelen nog eens, eens mogen verdrukt worden. En dat we nog eens naar iemand mogen geven worden, nog eens naar iets te graven en te bidden en te beleiden van onze zoon. Het denk ook vele vrienden en familie heren die met ons zijn, ook van het oude Vaderland. Ook een leraar en ouderlingen van Nederland die met ons mogen zijn, met de vrouwen en kinderen. En andere families hier geweest, iedereen. Even zo, een zekende tijd, ook de enige die gekomen zijn. Om de droevige zaak om met de rouw dragende families mee te leven. Heerig ontwerpen nog ons verrengen ver nog over ons. Mogen de zetel nog eens binden, hier. Dat uw woord nog eens een vrije gang mocht hebben ook in deze midden hier. Help ons alsjeblieft o lieve hier, Open nog uw woord en open onze moed ook in het taal van onze oude vader nog. Waar dat hij zo af. Vroeger zoveel die woord geven heeft. En nog een zwolle geef hier. Die naar die dorpen nader naar iedere macht. Maar Heer, het mocht ook nog in deze land zijn. Geef hier nog niet. En verblijf ons in spreken en in het koppel. Al oh, laat het nog eens hier in een ere van die punt. Het is al door uw raad, maar laat het nog in uw kunst zijn. O, dat onze harde harten nog eens breken moest, En dat we nog eens weg mogen zinken onder die eeuwige wond. Dat we nog eens zonder het wil hebben te doen. Heere, dat uw eer nog eens klemmen mag eisen Wij vragen het in de verzoening van al onze zoon. Om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 42 en daarvan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, Gij die dag zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied.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 Geliefde, wij mogen u een aandacht vragen voor onze tekst en dat we opgetekend vinden in het voorgelezen psalm 34 en daarvan het zevende vers. Deze ellendige riep en de Heer hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden tot zover. Onze thema dat is een biddende David en een verhorende God. Met drie gedachten, als dat wij dat in onze tekst vinden, eerst een ellendige, ten tweede een ellendige die bidt en ten derde een ellendige wordt verlost door de heren. Een biddende David en een verhorende God. Eerst een ellendige. Ten tweede een ellendige die bidt. En ten derde een, een ellendige wordt verlost door de Heere. Gemeente, met de helpen des Heere willen we even stilstaan bij onze tekst dat spreekt in het begin over een ellendigheid. Maar als we eerst denken over deze psalm, dan weten wij dat is door David, door de Heilige Geest geschreven in een zeer bijzondere tijd. Want je we weet wel dat in het eerste boek van Samuel, en daarvan het 22ste hoofdstuk, dan lees je toen een David van daar en ontkwam in de spieloont van Adolem. En zijn broeders hoorden het en het Hansigheid zijn vaders en kwamen daarwaarts tot hem af. En tot hem verhaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldijzer had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd, werd tot overste over hen. Zodat bij hem waren ontrent weer man. Het was vanzelf in deze tijd voordat David daar in de spielong van het dolom is gekomen. Dan weet je dat hij was daar in de verkeerde weg onder het hand van de Filistijnen. Allemaal verkeerd vanzelf, maar niet anders dan, dan wij vandaag van de dag. Want wat is een mens, mijn oor. Wat is een mens geworden door de diepe val in adem. Maar wat blijft de mens ook na ons. Vangen de genade. Dat zien wij hier met David. Als hij daar voor Agis zo de hek aandeed. En de Heere. in zijn grote goedheid en in zijn grote langmoedigheid. en zijn grote liefde voor zijn volk. Daar heeft God hem nog bewaard. Kon anders geweest. De Heer, die kon ook. Hem overgeven aan de zwaard van de Filistijn, Maar de Heer die wou hem nog bewaren, Niet om de waarde van David. Maar om zijn wil. Want daar gaat het over mijn woord. Om de ere van Gods naam. Daarom zijn we nog. Wat dat we zijn. Daarom zijn we nog in het heden der genade gemeen. En in het land der leven. En nou, als David daarvan die koning weggaat, dan heeft hij hier, want het is allemaal geschonken goed, vanzelf het mens is verantwoordelijk. En David, was ook verantwoordelijk. Maar met de verantwoordelijkheid van de mens, daar is geen weg open naar de hemel, mijn god. En daarom is het en was het en het blijft. En eenzijdig werd God, maar David die mocht door genade daar bewaard worden, Maar als David daar door de Heere weggedragen wordt, dan heeft de Heere dat hij deze zalm opschrijft. En dat maakt deze zalm zo dierbaar, als we weten in welke toestand en in welke tijd in zijn leven... Dat hij deze psalm heeft geschreven. En als hij daar de toevlucht door genade. Naar de spielong van het dolom mocht gaan. Daar, daar wordt deze psalm geschreven. En als je nou in dat eerste versie hier dat leest, Dan gaat hij beginnen om de heren te danken. Kan je begrijpen God mijn woord? Want David die mocht daar, daar ervaren wat. En wat is dat dat hij ervaren moet? Dat God die deed niet naar zijn zonde. En och, geliefde, en volk van God in onze midden. Zou het vandaag aan de dag anders zijn? Dat als het nou recht met de mens was. En als we er nog bij en toe gewaardigd worden. Misschien zeg ik dat niet goed, maar dat de Heer het nog eens even moet. Dat onze hart nog eens verbreken mocht. Onder de zin van de weldader God. Dan zou het ook vandaag aan de dag dezelfde wezen. Dat we nog eens met de dichter hier met David nog eens uit mochten schreeuwen. En God nog eens herkennen mocht. Met het hart van dankbaarheid voor al de goede tieren gij. Dis hier daad. En is dat. Vandaag nog niet dezelfde volk te zien. Is er niet reden genoeg om God groot te maken? En daar is zeker reden genoeg. Al, al is onze pad dan door de zee, mijn hoorden. Al staan we rond lege plaatsen en al is dit met tegen en dat met tegen. Maar wat is de oorzaak van al die ellende? O, oh, dat is niet te vinden in God mijn oorde. Dat mocht David er, er waren in zijn leven. Dat hij de oorzaak was van al de kwaad. En als we daardoor genaden is komen, oh, O, dan zouden we met David vanmiddag kunnen begrijpen dat hij begint hier met God te danken voor al zijn bewarende en goeddoenende dagen, al aan David geschoten. Maar het leven van Gods volk, dat staat niet stil. Nee, af David daar langs die reis, af van Achis naar die Spilong van dood, af die daar in deze eerste versie, God mocht, Danken voor zijn weldaad. Je zou wel zeggen. Hij zou er graag verbleven. En er is een volk hier. Die dat begrijpen kan. Want het is, een, het is een zevende plekje. Mijn hoor. Af we nog God moeten herkennen. Af we zijn naam nog eens groot mogen maken. Want het gaat nooit samen. Want wij zijn er bezig. En dat was ook David. Voor de koning Agis. Dat hij zijn groot wel maakt. Maar hier door genade mag die God groot maakt. Wat een voorrecht. Dat is iets mijn hoorde om jaloers over te worden. Maar wat een voorrecht. Als we nog jaloers worden moesten. Als gegeven nog, nog gegeven wordt om jaloers te mogen worden. Bijzonder genade mijn God. Dat vandaag aan de dag dat we nog eens jaloers mogen worden. Voor wat God doet aan zijn volk. Begrijp je het meneer? Als we nog jaloers mogen worden. Wat er woord is. Want oh, over een algemeen. Het hart van een mens is zo hard. En dat het, dat het leven van o oh, Gods volk. En daar komt dat volk in te leven En door te lezen. Daarvan deze boom. Deze boom heeft terug in de eeuwigheid. En als je ze nog gewaardiger wordt. Om nog eens even God te danken. Dan hebben ze de zin. En dan hebben ze de leven. Want dat is nou de kenmerk van waar de genade mij Af Als we nog eens genade mochten hebben. Om zelf in de stof te wijzen. Om die liefde. Die goeddoende God nog eens groot te mogen maken. Dien voor God, nog eens liefde ik. Och, daar is dan een ogenblik dat David die vergeet houdt. Ja, zelfs dat hij, och, hij vergeet niet de weldade God, maar hij vergeet wat anders. Och, misschien zou er nog vanmiddag een mens, die zou het nog weten, wat in deze ogenblik dat David nog eens vergeten moet. O, oh, zegt het maar, mijn hoor. wat is het nou dat die David nog eens vergeten moet? O, oh, soms, mijn vier 24 twintig in de dag worden wij, worden wij daarmee gelacht. En dat zijn die vijanden van binnen en van buiten. Kijk het mijn oor in je leven. De vijanden van binnen en van mij. En daar is een ogenblik in het begin. In het eerste zes versen van deze hoofd. Dat David die mocht door genade boven. In de midden van druk en in de midden van komer. En in het midden van strijd. Vanaf je die zaak is goed, goed, goed begrijpt gemeen Dan is er feitelijk geen rein op aarde voor David meer. En dan mag je hem zien als een type van die lieve boord, Jezus Christus. Maar hij, hij is Christus niet, hij is de mens, hij is de zoon van Adam geboren. Hij is ook een onrein geboord. Maar hij is door rijkelijke begraven geweest. Maar daar is een ogenblik tussen Agis en de, de, de spilong van het Allem. Want die spilong van het Allem mijn hoorders, dus dat is wat voor David geweest. En toe en wij die versies verder lezen, zodat we het gelezen heeft, Als hij daar als een type van die lieve Heer Jezus Christus is. En al die benauwd zijn. En al die schuldwijzers hadden. En alle die het zeer benauwd hebben. Die kwamen naar hem. Maar mijn hoorders. Daar gaat wat vooraf in het leven van David. Maar tussen die koning van de Filistijnen. En, en dan afdaling in de spielong van het oog. Daar heeft op hem. O, oh, zo rijkelijk gezeten. Dat in de midden van trekken en komers, Dat in God nog eens danken moet. Zou toch een voorrecht wezen mee. Ook voor die familie die zo diep in rouw verdomd zijn. Van onze kant voor eeuwig en eeuwig omhoog, Maar door genade mogen. Dat zelfs naast de graf van onze liefde. Daar is zijn naam nog mogen danken. Er zijn een ogenblik in het leven van God vol. Dat is het met God niet eens kunnen worden. Maar er zijn ook door genade dat God het geeft. Dat is het met God eens worden. En je zou wel vragen, hoe is dat dan mogelijk? Of je lieve kind daarin naar de graf gebracht wordt. Hoe is het mogelijk om ooit God te danken? Maar dat is mogelijk, mijn hoort. Om die liefde van die vader in de vaderheid van de vader. En dat is mogelijk gemaakt door de sterving van die lieve zoon Jezus. En door dat liefde van de toepassende werk. En hier, of oh, dat mocht die dagen, God groot maakt. En dank voor al die kruis. En voor al die diepe wezen. Oh, ik weet het wel, dus jij hier in onze midden. Mensen. En ook volgens van God, die het niet makkelijk hebben in dit wereld. Waar dat het schijnt soms dat God de mens tegen is. En het schijnt dat de duivel zomaar losverlaat, geworden is. Om een mens zomaar aan te tachten. Dat een mens eindelijk daar gebracht zal worden. En weken waar men hoort. Want het staat ook in Gods woord geschreven. En er zijn een valk van God, die het wel zo benadrukken. Weet je waarom Dat ze zelf nog de vinger naar God zou steken en God bloed. Om de diepte van de. Om de tegenspoed in de leven. Want die vrouw van jouw gemeente die leeft. En die leeft niet ver van ons af, mijn woord. Maar die leeft hier nog in ons in, in, in onze vijf. Vloeg, God en sterf. Dat is nog niet van de wereldheid. En daar zijn God, nog niet vrij van. Dat is het wel het benauwdje. Dat is het. En O, oh, je moet het eens inzien, gemeen. En door genade begrijp. We moeten genade hebben, maar ook licht. En we moeten licht van de hemel hebben om het te verstaan. Dat een mens zelf benauwd over de wereld loopt. Dat hij die lieve God nog eens gaat voelen. O, oh, zit er vanmiddag, die dat. Die er vreemdeling van zijn. En wat is het dan voor dat volk? Wat is dat uit onbegrijpelijk groot? Als we nog eens God moesten danken. Geliefde, wij hebben het een beetje anders gegaan dan we gedachten hebben. Maar laten we maar even met onze tekst beginnen. Deze ellendige. En wie is nou deze? ...die ellende, wat onze tekst hiervan spreekt. Deze ellende. En af we nou in het eerste plaats... ...over die woorden ellende. Wat is de bedoeling? Wij weten gemeente ...dat door onze diepe val, er is zoveel ellende in de wereld. Het is niks als ellende. Het beste van dit leven... Dat is verdriet, Maar dat is hier de bedoeling. En het bedoelt ook niet gemeente. Dat David hier dat hij zegt. Ik zit hier ellendig. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Maar hij zegt deze ellendige. Gemeente. Er is een volk die zou het beamen. Deze ellendige. Niet mijn naam. Oh. Wij, dan ziet het niet op een ander. Maar nou, David. Die mocht door genadige tijd. deze alleen. En wat dat echt bedoelt. Gemeente. Dat bedoelt. Een uitlandse man. Dat bedoelt feitelijk. Een vreemdeling. Dat bedoelt feitelijk een pilger. Dat bedoelt feitelijk een die niet tijd is. En één, wat het feitelijk verwijst, dan het wijst op één gemeente, die mocht door genade zijn eigen een beetje leren vinden. Want, daar zijn in de leven van alle mensen, tijden dat ze zouden zeggen, deze ellende. Want ook of een mens nog voor zijn eigen rekening over de wereld gaat, wat zijn er tijden voor mensen. Dat het zo moeilijk in het leven is. Dat ze zouden zeggen. Ik ellende. Er zijn tijden dat ze zeggen zou. Er is geen ellendige mens op de wereld gezicht. En dat kan allemaal gezegd worden zonder genaamd. Geloof het maar zeker maar niet. Maar hier heeft het nog een rijkere bedoeling. En hier gaat. Had David zeggen deze ellende. En wat dat bedoelt hier is dit gemeente. Dat David door genade mocht leren. Waar we het even in kort zeggen zouden. In adem alles bedorven. En niets beter gedaan in mijn leven. Dan alles bedorven. Want gemeente dat leer leermens niet zo houdt door genade dat een mens daar mocht komen. Met al zijn godsdienst. En ook met alles dat hij door genade mocht ervaren. Dat hij daar komen mocht. Ik gelende. Want God die maakt geen grote mensen. Mijn is niet. Dan kun je daar duidelijk horen. Mijn gelende. Een bevoorrechte. Een bevoorrechte daad. Je zou er jaloers over worden. Want. Of die mondje mensen die zegt wel zoveel. Maar hier is het een harte weg. Hier is het heen, heenkraatje zouden we maar zeggen. Maar hier gaat het van binnen in de diep. Deze een En al oh, wat het tijdelijk zeggen wil, Dat ik hoop dat ik het rechte woorden ervoor gebruik. Maar ik een gruw ging op zou je door genade mogen aan. Ik een vriend in God dood. Oh, daar staat men niet zo hoog, mijn hoofd. Dat, dat klemt hij te Omdat God werkt. Ken je dat? Ken jij mijn hoort? Als David hier verklaart. Deze namen? Nou als het daardoor genader komen mocht mijn woorden, daar hebben mensen genoeg op eigen. Oh, wat wordt een mens dan anders? In zijn praat en in zijn wand? Niet, niet dat het bedorvende staat van een mens wordt weggenomen, maar die mens die wordt verlicht. Want genade die leert een mens mijn woord. Als een mens door genade geoefend mag worden. Dan leert mens voorzichtig te weten. Want God maakt zijn volk oprecht. En al gemeente dat volk die leren door genade. Dat grootste genade. Om dat moet voor God. Want daarbij staat hij diep gemeente. Want hierbij is hij diep voor de Heer. En daar gaat hij voor God verklaar, deze en alleen. Ja, die door genade is. Als je dat Psalm 119 komt te lezen, in het laatste vers, dan staat het hier in Psalm 119, het 88ste vers. Daar komt David het ook verklaar, gewoon leven aan mijn nie. Dan loopt mijn mond, ik trouwe hulp stier mij in het rechte spoor. In het rechte spoor, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat al gedacht en verder geen verloor. Prijp ik mijn oor, deze nolemde. Als zoek, als zoek ik knechts schoon. Uw wetten scham. Want hij volgt haar naar. Uw gewoon te horen. Maar daar horen wij hoe dat in dagen, Die zien dat in van zijn Die ongedacht. Zijn heer heeft verloopt. En daar mag die zijn eigen bijkind. Deze in ellende. Maar, maar laat me maar eerst zingen van Psalm. Van de Psalm 34, en daarvan het eerste, tweede en het derde vers. Ik geloof den hier mijn God, en wat er verder valt. Psalm 34, 1, 2 en 3. Liefde, niet mooi eens goed lijsten, als je nou bij dat echte volk behoort, ja of nee. Want hier wordt het verklaard, deze ellendige en daar staat er wat af. En nou af dat ellende wat er wij in onze bondsbreken adem geworden, en wat er wij blij af dat door, genade wordt, of we dat door genade mogen leren, daar gaat er wat van uit. En ik hoop dat het nog tot bemoediging mogen wezen ook voor het kleintje in het geloof. Want hier staat geen verschil tussen de vrucht van de genade. Er is wel een verschil tussen de kennis van een allende. Maar niet in de verschil van de vrucht van vanavond in deze weg. En nou deze ellende. Want er zijn wel mensen die over ellende praten. Maar daar gaat niks van uit. Maar nou dat echte oprechte volk. Die door God, zou het maar zeggen. Die door God ellende geworden is. Die, door, die zijn ellende door Gods genade mocht beleven. En, en wat zou dat ziel nou doen? Want dat ziel. Die leert door genade. Dat is tijd en diep opvangst. En die leert dat zonder God. Dat ken hij maar. Dat ken hij geen enige goede gedachten in zijn leven worden. Dat is een ziel van mij, En dat is het echte werk van genade. Dat is een ziel. Die volle geloofd is. In hun van zichzelf. En dat wij daar. En de gematen dat de Heer is vrij. Maar dat is er iets van mocht door genade weten, En die mooie zoek blijven. Mocht de Heer geven op tot de bemoediging van zijn vocht. Als dat nou is, dan gaat die vielder als onze tekst die zegt hier, deze ellendige, die riep en de Heeren gehoord. Deze ellendige, die riep, als we mogen zeggen, die riep naar de Heer. In zijn ellendig, in zijn armoede, in zijn huilverloosheid, in zijn goddeloosheid. Naar die mocht door vanavond. Naar kofferig En dat is nou een echte kenmerk van vanavond. Want die ellende hier. In de diepste van ellende. Die ken met zonder God niet. Die heeft die grote Israël komen En is er nou hier zo'n ongelukkebocht. Oh, en laat het maar klaar en duidelijk verklaren. Want het gaat niet bij te de mens om geloof, dat maar en zeker. Maar dat wordt ingeleven en doorgeleven. En dan zie je zo'n arme tom op zijn knie. Oh, misschien dat je je man of je vrouw daar in de bedkamer voor zich. Dat je zou vragen, o oh, mijn vrouw, mijn man, waarom heb je het zo moeilijk, deze ellendige riep? O, oh, dat er een jongen had van mij, daar in de staal, daar in de, op de veld gevonden was. Dat je die vader die zegt, waarom staat die kruiker nou stil? En dat je daar je daarachter dat je die jongen op Deze ellende, dieren, Daar wordt een nood voor die God van hem en Aard. En waar we door genade aan de leerschool van, van de heren mogen leren gemeen. Deze ellende. En ik wil goed de nadruk eraan stellen, mijn woord. Want over een algemene mens die springt zo uit. Over alles heen. Want er wordt een plaats gemaakt voor, gemaakt voor genade, mijn hoor Er wordt een plaats voor genade, voor genade. Deze ellende, die riep. En dat, oh, ken je dat in je leven, mijn hoofd. En, oh, er zou geen einde aan komen, mij En waarom riep die zo hard? We dat nog over, we, en je hebt dat in de Holland ook gehoord van, vanochtend, dezelfde vijfde gebod. En als we die berg van zonden en die berg van schuld gaan zien, dan kan je bereiken dat hij haar, haar roept. Deze ellendige die roept. En wat gaat die roepen? Verklaart het nou maar eens vanmiddag, mijn oor. Oh, misschien zou een jongen of een meisje het nog weten. Wat een ellendige die roept. En die riep. Oh, die riep naar de Heer. Wees mij een zonder, nog genade. Je zou wel zeggen, maar dat is voor David niet. David, die zou zeker hier in deze tekst niet roepen voor, voor genade en voor de verzoening van zijn zonde. Want David, dat is toch een, een behaafde en een rechtvaardige, die heeft, wel zijn zonde heeft. Dat heeft hij al kennis van in zijn leven. Oh mijn oor lijst het maar. Hoe kort dat een mens komt aan de einde van zijn leven. Hoe groter zondag dat hij nog dat hij gaat. Hoe groter zondag omdat dat hij ontvangt meer licht. En de meer licht aan de mens ontvangt. De grote zonde dat we houden. Al Onze voorvaders die je minder zonde doen En grote zonde wordt. Ken je er wat van mij? goed, Deze in de lucht. Ongenaam. O gemeente, der zij Gods vol. Dat behoud de, be, de volk. En af ik heb je nog eens erbij zit soms, en ik wil dat niet zo, zo, dat Gods werk zo klein maken, nee, dat is niet de bedoeling. Want dat volk, die zou door genade, op het allerreinste de je er binnen En dat je nog eens hoort, van een oude, bekeerde vrouw, of een oude, bekeerde man. En dan moet je lijf. Huntington, die lieve man, en daar hebben we ook wel eens gedaan in onze leven. Dat we mensen over hebben. En die praten zo veel over Christus. En die praten zo hoog over het stand voor de eigen geloof. Dat we vragen, dat we ze vragen, maar doe maar een gebed. Dat, dat hoor je. Dat hoor je. Het verschil. Is het deze een ellende? Als dat het mens door eigen genade zo hoog staat. En dan gaat hij zeggen, vader, ik dank u. Is dat, hoort dat dan niet goed? Oh, gemeente, dat zou wel goed worden. Als er wat vooraf gaat. En dat er vooraf gaat, deze een ellende mensen. Want. Mag Gods volk dan niet bij ogenblikken zeggen, Nee. Uh, dat mag. Als God het geeft gemeente, dat mag. Oh, ik zou het nog eens sterker willen zeggen. En speciaal voor Gods volk, die wel door genade rechtvaardig maakt, die mee mag doormaakt, meemaakt. Dat is het, dat is het, als het nooit gezegd heeft. Misschien op de veld. Misschien achter de stalen in de, de keld. Dat je mocht zeggen. Hè? Nee. Niet, hè? Oh dat geeft God wel mijn ogenblik aan je volgt. Maar het begint er niet mee. Het begint er niet mee mijn ogen. Nee. En het, en het blijft. en bijzonder stik in de leven. Wel Gods oprechte volk die durven het niet zo hout te zeggen. Waarom? Moet je eens overdenken. Waarom? Een mens in de diepe bedorvende staat van onze diepe val en aard, die zegt mij in zijn blindheid alles, maar Gods volk die hebben met een levende God en niet een dode God. En daarom, en door de smet der zonde, daar heeft Gods oprechte volk, weinig vrijmoedigheid, om vader te zeggen. Want als er maar één zonde, er tissen legt mijn oor. Want dat, dat is, dat weg, dat wordt af. Oh, ik weet het niet precies hoe om het te zeggen. Maar als er maar één zonde, tissen legt mijn oor. Daar is geen vrijheid van. Wou God. God loopt niet met de zonde mee, mijn hond. Ook niet de zonde van zijn pot. Er is maar één zonde, dit is Dan dat oprechte ziel die durft niet varen. Die leer wat anders te zeggen. En dat heeft David leer. Deze en alle. En even Overgaan breiden, waarom dat hier is? Er is geen einde van. Vraag maar op volk. Vraag maar in van de dichter van Psalm 73. Elke morgen. Nieuwe, nieuwe wegen. Dingen dat je nog nooit van gedacht maar Want er komen wel honden blaffen dat we nog nooit gehoord hebben. En hoe ouder dat als volk wordt, hoe meer dat ze komen te leren. Als dat de Heer aan die profeet Jezus gezegd heeft, Graaf met diepe mensen. Wij we, we, we weten er maar weinig van, gemeente. Wij we weten er maar weinig van, af we er wat van moeten leren. Maar is er nou zo'n volk, gemeente, die in die door genade het mocht leren, en met David is nog eens even alleen, De tijd voor vermidden, dat is opgemeen. Wij hopen dat hier het heven Mogen over twee weken, er verder mee te gaan. Om dat nog verder uit te breiden. Waarom dat hier is. Want er ligt zo veel in Gods woord, zo. En wat omgaat in de ziel van god, god. Bij dag en bij nacht. Met die drie hoven de vijand mijn god. Och, dat is me geen pen te beschrijven. Nee. Maar als wij het te kort maken. Dan doen wij de Heer het te kort aan de nieuw. Want dat verlost. Wanneer, dat hebben we twee weken teruggezegd. En dan lees je in dat besalm weg. Ik red ze, op God. En, en het de einde ervan, dat is de Godnaam die jou de Heer ontvangt. Och, de Heer die heeft zijn volk zo lief. De Heer die heeft, en dat moet je goed verstaan. De Heer die heeft zijn volk zo lief. Dat hij laat zijn weinig mij En voorrecht mij. Achter me nou elke keer weer een nieuw probleem Je zou zeggen, ik zou zo graag een beetje rust willen Ik zou zo graag een beetje stil En beetje slapen snap, Maar de heren die hebben ze ballen zo. Al de heren zeggen altijd. Als een vader. dan hij gesteit. steeds een als een vader. Omdat hij zo lief is. Want waarom? O gemeente. Zegt het nou maar. Eens. En vol ik van God. denkt het maar eens even. In. Als de Heer nou echt de mens zou heen. Dat er nou geen nieuwe problemen was. Geen nieuwe trials zeggen wij. Waar zou het met ons toch eindigen? Waar zou het met die klok dat is nodig dat die al door een week een week zeggen wij. Want anders daar waren we zo wereldgelijk voor. En wij zouden onze steken zo diep in de wereld. Het is een vreemde, is een vreemde taal van de Bijbel mijn Hebben wij. Met die lieve Israël is naar Sikam is mogen gaan. En daar leeft hij in die hij staat. Van God geheven helemaal niet. Zelf gewild. Zelf gemaakt. Zelf ingetrokken. Want de heren die hebben nooit tegen Jacob gezegd. Of tegen Israël je moet die heester bouwen. Nee hij moest in tenten leven. Maar ik wil in een tenten leven En die ook niet meer hoort. Wij willen met zachte stoeltjes met mooi ijsje. Zo naar de een, maar zo gaat het niet meer. Worden. Hoe donk ooit Gods weg moet zijn. Maar werd zijn hand begonnen heen, dat zou die vollendigen tot op de dag van Jezus. O, gezegende volk, die het door genade mocht verliezen. Deze ellendige. En niet alleen deze ellendige, maar deze ellendige die riep. En wie riepen ze na? O, riepen ze naar koning Argos. Ah, nee, maar nooit. Maar ze mogen reep, roepen naar de koning van hemel en van haar. Oh, wat hun wat vo voelen ze eigen, in de eigen zoon, zo'n zevende volk. Nee, maar nooit. Ze voelen zo ongelukkig, dat wordt hier verklaard. Deze alleen. Maar ze mochten door genade met God hebben te doen. ach oh, gemeente, neemt het maar meer tijd van mij. En vraag je eigen maar, heb je nog eens wel met God te doen? Oh, met die levende God. Onder de schuld. Onder de dankbaarheid. Maar heb je met God te doen? Dat is juist nou de vraag. Wie is op? Wie is aan de troon in je leven? Je eigen, of heb je, mocht je door genade, is diep voor die grote levende God. Is er een God in je leven door genade geworden? En God. O, oh, dat rechtvaardig zou zijn. Als, je, als de Heer je van de wereld zou af, afgooien. afslaan. Maar dat je die rechtvaardige God nog eens lief mocht krijgen. Dat in al je ellende, in al de moeite en al de verdriet. Want die kerk die had door diepe verdriet. Maar dat is het bij ogenblikken. Zonder onopgeloste zaken dat ze aan het zeggen. God heb ik lief. Oh, die vertrouwen. Oh ja, dat is het echt. Dat is, dat is het kenmerk van het ware leven. Die God. Oh, als het schijnt in zijn voorzienigheid. Dat alles tegen me komt. En, en dat berg zien hij, dat doomt er tegen me. En ik hoor wel eens God's stem. vervloekt is in iedereen. Met. Brug van de wedergeboorte, dat het ziel gaat. zegt, God heb ik lief. Of dan zou het straks, op godstijd, dan zou de Heer dat wel maken. Want er is geen ene persoon die door genade mocht zeggen, God heb ik lief. Die zou eindelijk beschaamd zijn wij hadden gedacht om er verder mee te komen. Maar dat ken je in het einde van deze hoogste pleeg. Dat straks voor Gods Ik zou het zo even meevallen. Maar als hij onbekeerd blijft. Dan zou het straks ontzettend tegenwacht. Ga naar gelieven. Onderzoek je ziel. Ik hoop dat je nog door genade. De wat van mocht beginnen. Of dat je door genade denkt. Er nog eens bij toegebracht mogen worden. Dat God zal den hier ontvangen. Amen. Heren, we mogen niet nog herkennen dat we nog eens een ogenblik samen mogen wezen. Oh, we hebben nog niet gedaan naar onze zon. We mogen nog in kort en in eenvoudigheid uw lieve woord nog eens een beetje nog eisbrengen. Mijn heeren mogen we daarvoor je kennen, ook in het taal dat voor ons zo moeilijk is. Mijn heren, mogen wij boven alles de toepassing hebben, dat uw naam nog verheerlijk mogen worden. Ah, dat er nog hier een arme jongen op, een meisje, een man of een vrouw, die het door genade met David nog eens op mochten nemen, Echt ellendig, er is. Oh, want als dat verriet, dat verriek, als dat vermist wordt, dan is nog niet nieterrechte alleen. Al is het alleen. Oh, maar als er nog zo'n arme schepsel er nog onder zit. Oh, heren, mogen het zegen nog, nog tot de moeder. Al is er nog overlop. Heren, verheerlijk uw naam. En mogen we nog samen vergaderen in dit avond hier. Wij vragen het om Jezus willen. In de verzoening van al onze zon. In spreken en in horen. Want in het beste dat moet nog verzoend worden. Door die dieren waar het dieren waar het lief. Amen. Laat ons zingen nog van Psalm 6, uh, 68. En daarvan het tweede en het derde vers. Maar, de, maar het drome volk in ieder zou heupelen van zielig, daar zij om wens verkrijgen. Wij We zingen bij Psalm 68, het tweede en het derde vers.